Gemeten zijn toegekomen in de dienst der gebeden waarin wij de heren vragen om de opening van zijn woord, om de leiding van de heilige geest en ook voorbeden zullen wij doen in algemene zin. Want vanavond wil ik de voorbeden met naam en toenaam een plaats geven in de avonddienst. Laten wij samen de heren zoeken in de weg van ons gebed. Barmhartig en genadig Heer, wij roepen uw heilige naam aan en wij danken u voor al de trouw die gij ons bewijst. Wij danken u dat gij ons in uw huis hebt gebracht. De een die kwam vanuit de rust en de ander weer vanuit de drukte van het gezin, misschien maar net op tijd in de kerk maar nu hier zittend en staand voor uw heilig aangezicht. En u hebt het gehoord, heren, zojuist zongen wij het, de lofzang klimt uit Sion zalen, tot u met stil ontzag. Daar zal men uw oog God betalen. Ja, heren, wat zullen wij u aanbieden vanmorgen? En daarom verootmoedigen wij ons voor u, maken ons klein en beleiden gezamenlijk, en we hebben het wellicht ook persoonlijk al gedaan, onze zonden, ons ongeloof, onze hoogmoed, onze onbekeerlijkheid, onze liefdeloosheid, kilheid tegenover u en ook zo vaak tegenover onze naasten. Het zou in de weer zijn met ons eigen ikje. En dat er ook afgelopen week van de voorbereiding zo bar weinig terecht is gekomen. Heren, wat ons betreft, avondmaalganger of niet, wij beleiden het u niet omdat het moet of omdat het zo hoort, maar vanuit de grond van ons hart, al het onze is te kort en te smal. En daarom zoeken wij als gemeente naar uw naam genoemd hier in de kerk en thuis bij de van ons heil niet bij onszelf, maar bij u. Slaan onze ogen op u. Zie ons dan aan in uw genade. Wij zongen het ook zojuist, gij hoort hen die uw heil verwachten, O God. Zie ons dan aan in de Heer Jezus, uw lieve Zoon. Heere, u hebt hem toch gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden? Vergeef dan om hem al onze zonden. Was ons, reinig ons, vernieuw ons leven door uw geest. En leer ons leven van genade alleen. En doe ons door de mond van uw dienaar vanochtend, maar ook vanavond uw heilstem horen. En daarom bidden wij om de opening van uw woord en om de leiding van uw geest. Opdat wij voor het eerst of weer opnieuw zullen verstaan wat u ons te zeggen hebt. Heer, het is vanochtend een bijzondere dienst. Dat is het altijd, maar nu wel in bijzonder, want u geeft ons twee preken. Allereerst een hoorbare. Heren, help ons in het luisteren en spreken. Geef ons geloof dat zich helemaal overgeeft aan wat u ons zegt. En heren, zo bid ik terwijl ik op mijn kerkbank zit en hier sta voor uw aangezicht. Trek mij tot u, o kostbare Heer Jezus. Haal me weg bij mijn ongeloof. Haal me weg bij mijn zonden en bestrijders. En geef dat ik met al de anderen die u zo lief hebben en dienen, alleen u zie, o grote Koning. Trek me tot uw heilig sacrament. En leg de tekenen. Van uw grote zondagsliefde. in mijn zondige handen. en doe me daarmee letten op het woord. wat u spreekt. Dit deed ik nou voor u. daar je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Here wees ook met degenen die vastbesloten zijn. om niet aan het avondmaal te gaan. omdat ze. Nog niets met u hebben. O God, gebruik dan vanochtend ook de preek. om de ogen van de blinden en de oren van de doven te openen. voor die grote koning, de Heer Jezus Christus. Heer, wees ook met hen die voor het eerst zullen aangaan. Als heel wat in een mensenleven. U weet dat. Geef wat ze nodig hebben. Gedenk ook degene die opnieuw mogen aangaan. En er zal er bij de een een vurig verlangen zijn. Een geschenk van u. Terwijl de ander zo heftig aangevochten kan worden. Heren, haal ze bij zichzelf vandaan. En druk ze aan uw liefdeshart. Want al zouden we van de week geen enkele zonde hebben gedaan. Dan nog is zalig worden... Genade, Here, schenk ons een geestvolle en zegenrijke zondag en dienst, tot lof en prijs van Uw naam en tot stichting van elkaar. Here, gedenk ook de zieken, ernstige zieken, langdurig of chronische zieken. Zij die onderzoeken moeten ondergaan of ondergaan, die wachten op een uitslag. Ontfermt u zich over de rouwdragenden, over onze eenzamen, over degenen die hier zitten met een gebroken hart die het zo moeilijk hebben, met zichzelf of met hun geliefden of met wie dan ook. Heren, wij danken u ook voor al de zegeningen, die we van u ontvangen. Voor het geschenk van het leven. Voor de onderhouding van ons leven. Ook als we vandaag stilstaan bij een mijlpaal in ons leven. Een jubileum vieren. Nog wel op zondag. Wat een dubbel geschenk. Heren wij brengen u ook de dank met onze jongeren. Die hun examen hebben behaald. Geef hen een dankbare houding. Jegens u. Wees ook met die jonge mensen. Die een her moeten doen. Helpt u dan ook hen. Wees ook met hen. Die het jaar helemaal over moeten doen. Geef ze dan ook moed. En krachten. Wijsheid. En inzicht. Heren. Wil ons gebed horen. Het gebed verhoren. Om de Heer Jezus Christus wil. Uit genade. Amen.